Ja, wat gezellig. We zijn weer terugluisteraars. Het tweede uurtje op dinsdag. Uh, vandaag 4 augustus met Lucie en ondergetekende Jan van den Oever... aan deze kant van de microfoon. Uh, we gaan ons tweede uurtje gaan weer uh, vullen met uh, wetenswaardigheden. Uh, waarschijnlijk het weer, wat nieuwtjes. Ja, uh, ja, en de agenda, niet de agenda, agenda. En uh, ja, we zijn natuurlijk we kijken zo naar buiten. Het is zonnig en het gaat nog zonniger worden. Dus we kunnen ons allemaal weer voorbereiden op een heerlijk komende weekend met bruinbakken en rijden. Hopelijk niet natuurlijk, want het komt Vooral er veel met met de trein. Nou, ik zal je vertellen, ik moest uit Haarlem komen afgelopen vrijdag. En ik wilde teruggaan via de zeeweg. Nou, dat was vol. Dat ging niet. De zee was weg? De, ja, nee, er stond de file naar niet meer normaal. Toen dacht ik, van, nou, dan ga ik uh, doorrijden over de randweg... en dan ga ik via de slaan. Misschien heb ik dan een kans. Nou, die kans was ook verkeken. Dus ik ben weggereden naar kennis en ik heb daar gewacht tot 8 uur s'avonds. Ja, ja, Tot ik weer uh, naar huis kon. Nou, dan kun je het komende weekend weer verwachten. dit is een soort tafereel, denk ik aan. Want het wordt weer warm. Ja. Dus, uh, we hebben een artiest van de dag. Ja. En dat is uh, Jeroen, die uh, in die boom zat. Jeroen van de Boom. Ja. En uh, we gaan een mooi nummer van hem draaien. Jij bent zo. Hoe is die? Zo. Zo. Ik ben zo. Dat was uh, een uit de uh, collectie van de artiesten van de dag die we vandaag voor u meegenomen hebben. Heb jij uh, iets speciaal gekozen, Luus? Ja. En waarom? Omdat het gewoon een uh, Hollandse zanger is. Ik denk die mag ook wel eens in het zonnetje staan. Oké. Okay. En daar gaan we zo meteen nog een nummertje van hem draaien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Gezellig hoor. Uh, we gaan. toch uh, nog wat draaien nu? Of had je iets te vertellen? Nee, ik heb niks te vertellen. Dan gaan we even. Nooit gehad, ja Meen je dat nou? Dat zie je niet uit, uitlus. Echt niet. Maar ja, ik ken je man natuurlijk niet. Eh, zie zich om. Hij gaat zijn eigen voorstellen. Zie zich om. Come on. Then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 Zo, dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus... ...mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet... De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken... ...tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan tarten. <middels> <middels> Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met de schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingend trala, trala, trala, met het hoofd buiten het gehuisdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorwekken. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider. En dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de lunnerpakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat... Zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht... In de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdesgrot in Valkenburg. Verschijningen om 14 en 16 uur. Een verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. ...zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiekruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een discodrijf-in-show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. <lacht> een discodrijf-in-show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. <lacht> discodrijf-in-show en een bezoek aan de diergaarde. Nou, nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk. Ja, er was weer onafvolgbaar Herman Berkien... het heerlijke Utrechtse cabaretwonder. Hij is helaas veel te vroeg overleden... maar wat even maar een leuke stukjes... en wat een humor heeft hij toch nagelaten. Elke week toch even weer heerlijk om te horen, Luus. Ja, even lekker lachen. En wat ook leuk is, weer denk ik... want daar kunnen we ook om lachen, geloof ik, hè? Ja, ja we worden er zelf vrolijk van. Vanmiddag is er een uh, mix van zon, wat hoge bewolking en landinwaarts de stapelwolken. Het wordt uh, 20 tot 24 graden, dus een heerlijke temperatuur voor vandaag. En de komende dagen wordt het zonnig en wordt het warmer. Vanaf donderdag wordt het op veel plekken tropisch met 30 tot 35 graden. En vanaf zondag wordt de verwachting onzeker, maar mogelijk houdt het heet weer nog even aan. Lekker. En vanavond verdwijnen de stapelwolken en vannacht is het op veel plaatsen helder. In het westelijk kustgebied en in het noorden kan soms wel, wel wat bewolking voorkomen. Het blijft overal droog. De minimumtemperatuur varieert van 10 tot 11 graden en in het oosten tot 15 graden vlak aan zee. Morgenochtend is het in de zuidelijke helft van het land volop zonnig en in de noordelijke helft wisselend bewolkt. Geleidelijk wint de zon in de noordelijke helft terrein. De temperatuur loopt rap op en voor het middaguur is het in Brabant en Limburg al 25 graden. Dan gaan we naar donderdag. Dan is het volop zomer met veel zon, hoge temperaturen. en waait een matige zuidenwind en het wordt 27 tot 29 graden. Op de Wadden en vlak aan zee. In het binnenland wordt het zelfs 30 tot 33 graden. Vrijdag, dan schakelt de zomer nog een een tijdje bij. Het is zonovergehoten en het wordt 31 graden in Amsterdam tot lokaal 35 graden in het Zuidoosten. Als je de tropische hitte wilt vermijden, moet je op de wadden zijn. Daar wordt het niet warmer dan 28 tot 29 graden. Is dat ook nog lekker? Ja, ik vind dat 31, 32 graden... Een beetje te, Dat houden we zaterdag ook nog... En, en uh, er waard dan wel een zwakke Zuidoostenwind En mogelijk profiteren de kustgebieden in de loop van de middag van een koel cool zeewindje. Heerlijk. Dus wel lekker. Oké. Okay. En de zondag, ja, is 25 graden in de, in, de, uh, in de Noordkust en 32 graden in het zuiden. Het blijft allemaal een beetje lekker warm. Nou, we hebben niet te klagen. Dus deze zon. volop genieten en wel met de fiets naar je werk. Dat is het ding wat zeker is. Altijd lekker. Uh, we gaan muziek al verder. We kunnen al Tina Turner. Een goede zanger is. Maar weten we ook dat ze met haar ex Ike. hele mooie nummers gemaakt heeft. En die gaan we nu draaien. A Love Like Yours. Een nummer van uh, Tina samen met haar ex, ike Love Like Yours. Ken je hem nog? Dat ja, uh, is een mooi nummer? Hè? Ja, ja maar uh, ze heeft zoveel mooie nummers, een wereldartiest. Zeker. Da. Ga jij uh, wat uh, mededelen? Uh, ja, ik uh, lees net in het AD dat uh, donderdag gaat Premier uh, Rutte het volk uh, bijpraten over, de, over het opleidende coronavirus. Er zijn inmiddels. Uh, 2588 nieuwe gevallen. Uh, weer bijgekomen. Weer bijgekomen. Ja. En uh, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven, dus daarom uh, donderdagavond een persconferentie. Want ze maken zich uh, uitermate bezorgd over het toenemende aantal besmettingen. en, gaan de, en gaan dus, uh, ze gaan dus de mensen nogmaals op het hart drukken om de coronaregels toch maar in acht te nemen. Het zou jammer zijn als dat weer allemaal zo streng moet gaan worden. Ja. Maar goed. Uh, het volgende liedje spreekt voor zichzelf. Als de zon schijnt. Als die bovenaan de hemel staat Is het net of alles beter gaat Alles ziet er anders uit als de zon schijnt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 Als een Nederlandse trots, Sandra even duin met een uh, lekker liedje. wat uh, toepasselijk is in deze heerlijke zonnige dagen. En, en wat is die man populair, hè, nog steeds? Geweldig. En hij is zo, zo leuk gebleven ook. Ja, nou, we hebben uh, weer een TV-serie uh, met, met zijn bootje dat hij Nederland doorgaat. Denk het aan Holland. Denk het aan Holland. 1,56 is... miljoen mensen hebben maandagavond Het is een programma wat gewoon leuk is. Daar houden de mensen van. zien hoe mooi Nederland is. Leuke presentatie. En. Uh, altijd goed. De uh, Summer of 69 die hebben we ook nog. Die is van Ryan Adams. Dat is lang geleden, maar toen was het ook zomer, geloof ik. Ja, naar na Marora... Summer of 69 was dat. Lekker hard uh, nummertje, Loes. Ja, ik ken hem van uh, Bruce Springsteen. Ja. Okay. Uh, we had, uh, vorige week hadden wij met elkaar nog over... De... Ja, dat hoort nog een beetje bij, hè. We gingen over de zomer nog, dit. Oh, oh. Vorige week hadden wij met elkaar over Kamal, weet je dat nog? Ja, de elephant, elephant Song. song. En uh, het is eigenlijk nog steeds wel uh, erg van toepassing, dat liedje. Want als je zo naar natuurfilms kijkt... hoe die beesten nog steeds uh, voor het mooie ivoor afgeslagen worden... dat is toch yeah. wel heel aandoenlijk om te zien. Dus uh, voor de mensen die uh, het nog steeds uh, heel actueel uh, vinden... en uh, erg zielig en sneu vinden voor die mooie beesten... hier is de elefant Song. Tell me said the elephant...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 Never save. song van Kamal, dat was toch een song waar, waarvan je mag hopen dat de mensen de betekenis een beetje gaan uh, waarderen. Ja, het heeft allemaal te maken met die uh, uitroeiing van de olifanten. En dat gebeurt nog steeds, dus uh, mensen ja. luisteren goed naar het liedje en uh, beseffen wat hij zingt. Uh, Luus, had je wat te vertellen? Ik, uh, ik heb een paar uh, uittips. Nou, leuk. Ja, de kat uh, de Basiliek de Bafo in Haarlem. Uh, daar kun je dus de beide torens beklimmen. En dat kan van maandag tot en met zaterdag van half 1 tot 4 uur. Iedere half uur vertrekt er een groep van maximaal 10 personen naar boven... om vanaf een van de torens het uitzicht te bewonderen. Onderweg naar boven kunnen de klokken in de toren worden bezichtigd. En bovenop is er vanaf de plateaus een riant uitzicht over de stad en de wijde omgeving. Een torenbeklimming is bij uitstek ook geschikt als uitje voor het gezin. De kaarten kunnen besteld worden via www.klimnaarhetlicht.nl Volwassenen betalen 6 euro en kinderen 3 euro. In deze vakantietijd is dat denk ik best wel leuk. Nou ja, leuk en sportief. Ja, het Wapen van uh, Zandvoort en Zandvoorts Museum presenteren open podium. Van vrijdag tot en met zondag in de maand augustus. Dus dat is ook heel leuk. Iedereen uh, is welkom die uh, denkt te kunnen zingen of iets anders te, te kunnen goochelen. Die kunnen daar dan op dat open podium terecht. Uh, dan hebben we in Haarlem ook nog iets leuks, dacht ik. Dat is een draaiorgelmuseum. Ik wist niet dat we dat hadden in Haarlem. Uh, in Harlem. Wist jij dat, Jan? Ja, dat is heel leuk. Is, ze zaten vroeg in de Werfstraat in Haarlem. En ze zijn toen verhuisd naar de Wadepol. waar ze een nieuwe locatie gevonden en gekregen hebben. En daar zijn heel veel van die leuke ouderwetse piramenten en draaiers opgesteld. En uh, uh, ik ben er zelf nooit geweest. maar ik heb hele leuke geluiden gehoord. van mensen die er uh, een bezoek gebracht hebben. En het, uh, ja, het was echt leuk om te doen. Dus misschien een uh, goede tip voor de komende dagen. Ja, het is het gehele jaar op zondag van 12 tot 6. Is het geopend? En wat dan ook misschien een leuke aanvulling is... Lucie, hebben we ook in die Waardepolder het NZH Museum. Dat is ook wel leuk om te bezoeken. Want als we dan toch die kant uitgaan... dat is alles van het NZH. Uh, de Noord-Zuid-Hollandse vervoermaatschappij is daar uh, tentoongesteld. Oude bussen en andere dingen... die in be van betrekking hebben op het vervoer in uh, onze regio's. En het uh, museum is ook op bepaalde dagen toegankelijk. En dat kun je allemaal vinden op hun sites. Oké, okay, ja, en het uh, Draaiorgenmuseum bevindt zich in de Kuppersweg 3... In Haarlem. Nou, wat leuke tips. Ik hoop dat er mensen wat mee kunnen doen. Ik heb er nog één. Kijk ja, dus nou, de... we gaan gewoon door. We gaan gewoon lekker uh, verder. Uh, op donderdag 6 augustus organiseert Driving Fun voor de 145ste keer een circuitdag op circuit Zandvoort. Echter nu op het nieuwe Formule 1 Grand Prix circuit met nog spectaculairdere bochten. En... Uh, de circuitdagen zijn bij uitstek de manier om op een veilige en vooral hele leuke manier je eigen grenzen en de grenzen van je auto te verleggen. Voor meer informatie kun je gaan naar, ga naar www.drivingfun.com. Nou, wat een leuke tips voor de mensen. Dat was hem. Dat was hem, ja. ja. Dan gaan we ja. verder. Dankjewel. What if I told you It was all meant to be Would you believe me Would you agree? It's almost that feeling We may be fooled So tell me that You don't think I'm crazy When I tell you Lovers come here and Kelly Clarkson. Wat een lekker nummer, Elus. Ja, heerlijk lekker nummer. Uh, eens even kijken, gaan we door. Heb je wat te melden? Ik heb een uh, lekker uh, recept van de dag. Oh, dat klinkt goed. Ja, het is een uh, ratatouille. En de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, is een grote een rode paprika, een groene paprika, een gele paprika... een aubergine, een courgette, drie uien... twee teentjes knoflook, twee eetlepels olijfolie... één eetlepel balsamicoazijn en eventueel verse basilicum, mm, fijn gehakt. En uiteraard een overschaal. De bereidingswijze gaat als volgt. Alle ingrediënten in vrij grote stukken snijden... snijden. Uien in vieren snijden, kloflook, niet persen, maar fijn hakken. En alles in een ovenschaal overdoen en de olijfolie erbij. Alles goed door elkaar roeren en dit in ongeveer 30 à 40 minuten bakken in de oven. Uit de oven halen en terwijl het gerecht nog heet is, de azijn erdoor roeren. En eventueel wat basilicum toevoegen. Eet smakelijk. Nou, dat klinkt lekker. Eh, uh, Lucille Stark, kan jij die nog herinneren? Uiteraard, welke ga je draaien? Nee, ze, ga maar goed luisteren. Je ja. kent het wel. Turned her head and I heard her boyfriend say, "Allons danser, Colinda, allons danser, Colinda." Pendant ta mer, pas là pour faire pagayer les vieilles femmes. C'est pas tout le monde peut danser. Tous les vieilles verses vieux temps. Pendant ta mer, pas là. Allons danser, Colinda. Mama, she always shopped around She watched her night and day Until Mama, she turned her head And I heard her boyfriend In ieder geval zie ik sowieso onze Luz aan de overkant veel plezier gedaan met dit nummer van Stark, Colinda. Ja. Ja, ik vond het een heel lekkere muziek, begrijp ik. Ja, al haar nummers vond ik goed. En ik zong ze ook al altijd volle borst mee. Ja. Dat nou, misschien Vonden we ik we nog wat anders bij elkaar gaan zoeken voor, om mee te nemen. We hebben nog veel, we hebben toch wel een aantal nummers gemaakt. En uh, volgende week gaan we eventjes neusen in ons muzikale archief. We gaan nu wat rustigers doen. En dat doen we met, uh, even kijken, Celine Dion. En dat doen we samen met Charles Aznavour. Ah. Ja, samen met Aznavour. Zelf nog. En dat is zo'n mooi duet. Toe, toe, en moi. Nee. Ze confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, à de tenté soumise, à bord du lit qui t'enguerra, sous toi et mon Aan angoisses à l'appel du désir, du désir. du de sans espoir, tu as changé mon sort. offrant à ma vie une autre chance. Mes mots sont que mes tiens vibraient si fort qu'en parlant à ma peau, ils se veillaient. Do know Dus als je twee fantastische stemmen naast elkaar gaat zetten... en een nummer op laat nemen... Asna Voer en Céline Jong, toi et moi. Uh, we vergeten bijna ons artiest van de dag. Uh, nee, zal toch niet? Nee, maar wat ik... Even, onze we Jeroen. Ja, we gaan, uh, hij komt u winnen nu. Ja. Dag Jeroen, ja, ga maar zitten. Ja, ja, ja zit. Ga maar zitten achter de piano. Ja, daar komt hij aan hoor.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 Claudia hè? Claudia de Breij. Claudia de Breij. Ja. Maar ook door Jeroen ja. erg mooi op de plaat gezet. Uh, Bastian Raggas, ken je die? Ja, tuurlijk. Die heeft een gelegenheidsnummer gemaakt. Heel erg mooi, gevoelig. En die gaan we nu draaien. Right here, right now. Show you what I'm feeling What's going on inside of me Don't you know you have changed me Don't you know my wishes all come true You're my angel Now I wanna do it all for you Right here Right now, nothing is impossible. van de zangtalenten van Bassian. Jeetje, man, maar dit komt ook weer uit het programma, beste zangers van Nederland. beste zangers van Nederland. Heeft maar deze bestond. man moet dit gewoon. Uh... Ja, hij heeft mooie hij heeft ook duetten gemaakt in die, in die programma's. Heel erg mooi. Ik, ga, vooral, ik... ik ga hem bellen, ik ga echt bellen. Ja. Dat moet je vaker doen. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb zijn nummer niet, helaas. Oh. Die uh, op. We gaan aan het eind van het tweede uur, uh, aan aan het eind van deze lunch, noem ik het zo zeggen. We hebben nog een paar minuutjes en ik denk dat we maar met een uh, ritmisch uh, instrumentaaltje eruit moeten gaan. Uh, zullen voor eens afscheid nemen van onze luisteraars? Ja, we, ik ben er donderdag weer met een hele speciale gast. En hey, dat de, is? De burgemeester Zandvoort. Kijk eens aan. Komt gezellig praten met uh, Jelmer, is dan uh, presentator, en uh, zands en ikzelf. Nou, dus het wordt een weer een leuke uitzending. Oké, okay, nou voor vandaag uh, zijn we heel erg uh, content. We hebben onze leuke gast uh, een leuke interview gedaan. Lekkere muziek, wat nieuwtjes. Wat mij betreft tot uh, volgende week en uh, wat Luus betreft tot donderdag. En onze gast was uh, ook heel gezellig. Was heel gezellig. En heel leuk en heel, uh, we zijn ook heel dankbaar dat ze er was. Zeker en uh, maak nog een prettige en een zonnige dag van. En wat Luus en mij betreft tot de andere keer. Tot donderdag.